5 uur NPO Radio 1 met Winfried Baiens. Dit uur in Nieuws en Co. Hoe kijkt een Zuid-Koreaanse familie naar de opening van de Olympische Spelen? Onze verslaggever keek met ze mee. En wat heeft minister Slob afgesproken met de bonden en actievoerders over de werkdruk in het onderwijs? U hoort het ook in het internationaal van Dorad Meer. Ja, het kabinet en de bonden zijn het eens geworden... over vermindering van de werkdruk in dat basisonderwijs. Voor het komende schooljaar krijgen de basisscholen 237 miljoen euro... om extra leraren, klasseassistenten of conciërges aan te nemen. En de scholen mogen zelf bepalen... op welke manier ze de werkdruk aanpakken, zegt Slob. Per school komt er geld beschikbaar. De docenten, de medezeggenschapsraad, krijgt ook instemmingsrecht... bij het bepalen van waar het geld aan besteed gaat worden. Dus dat wordt echt maatwerk. En dat is ook belangrijk bij de aanpak van werkdruk. Want dat kan per school echt heel verschillend zijn... wat de grootste oorzaken van de werkdruk zijn. Over de salarissen is nog geen akkoord bereikt. De aangekondigde estafette-stakingen in het basisonderwijs... zijn daarom nog niet van de baan. De kinderartsen sluiten zich aan bij de rechtszaak tegen de tabaksindustrie...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 Dus als kinderartsen hebben wij een heel duidelijk belang uh, bij deze rechtszaak. Wij staan voor kinderen. Dat zei de woordvoerder van de artsenvereniging bij Eén Vandaag. Kinderartsen verwijten de tabaksindustrie dat die doelbewust een product verkoopt... dat twee derde van de gebruikers doodt. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea zijn begonnen. President Moon verklaarde vanmiddag de Spelen in Pyeongchang officieel voor geopend... waarna de Olympische vlag werd aangestoken. De Olympische vlam werd aangestoken, niet de vlag, mag ik hopen. Amsterdam wil een vergunning invoeren voor het gebruik van dieren bij evenementen. Zo wil de gemeente meer controle krijgen over het welzijn van de dieren. Amsterdam heeft minister Schouten van Landbouw gevraagd... om het juridisch mogelijk te maken om evenementen met dieren helemaal te verbieden.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 oud Jan Siemering gaat naar Ajax. Hij wordt de nieuwe teammanager van het eerste elftal. In die functie volgt hij Tjerk Smeets op... die technisch directeur is geworden van de Nederlandse Hongbalbond. De 47-jarige Siemerink werkte de afgelopen jaren bij de Tennisbond... waar hij onder meer sportief directeur was... en captain van het Davis Cup team. Op het hoogtepunt van zijn tenniscarrière in de jaren 90... was hij nummer 14 van de wereld. Het weer van het zuidwesten uit lichte sneeuw... die langzaam naar het midden van het land trekt. Het koelt vanavond af naar een graad of nul. Morgen is het droog met wat meer zon. Zondag vallen er winterse buien. Het is dit weekend overdag 5 of 6 graden. AWB Verkeersinformatie dan, Edwin Gerritsen. Het is op de meeste wegen niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag. Rond Amsterdam is het wel drukker, Dat is onder meer de nasleep van een ongeluk op de A9. Op de A9 ook maar richting Diemen tussen Badhoevedorp en Afwit AMC. Een half uur vertraging. Op de ring van Amsterdam staat het stil op de A10 Zuid en Oost richting Almere. De vertraging is drie kwartier. De N202 Amsterdam richting IJmuiden tussen halfweg en de aansluiting met de A22, een half uur vertraging. De N208 Sassenheim richting Velsen tussen Haarlem en de aansluiting met de A22, bijna drie kwartier vertraging. Heeft u plan om te verhuizen? Een NVM-makelaar is de specialist die u deskundig begeleidt van uw oude naar uw nieuwe woning. Goed gevoel, NVM.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 Ondertussen zaten de Amerikaanse vicepremier Pence en de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un achter elkaar op de tribune. Winfried News go. En dat is toch een bijzonder gezicht. Moon, Kim Jong-un, pens het afgelopen jaar. De gezichten van de oplopende spanningen, inclusief nucleaire dreiging. Desondanks kwamen Noord- en Zuid-Koreaanse atleten vandaag samen onder één vlag op. Die politiek omheen maakt zo'n openingsceremonie toch beladen. Dat merkte ook onze verslaggever Josephine Trehi. Zij keek naar de opening met een Zuid-Koreaanse familie. Ja. Boerim woont met haar man en kinderen in het centrum van Gangneung. Ze hebben vanavond ook wat vrienden uitgenodigd. We maken er echt een beetje een feestelijke avond van. Taart en fruit is er. En iedereen zit voor de tv. Er wordt hard geklapt bij de eerste beelden vanuit het stadion. Ja, <laughs> <Okay. laughs> ze vertellen hoe blij ze zijn dat de spelen hier georganiseerd worden. Hongen will become, will become a tourist, a Global Tourist destination to, to this Olympics. Dat er in westerse landen twijfels waren over de veiligheid van Zuid-Korea. Oh, nee. Kunnen ze niet begrijpen. Niet dangerous here, never ever. Als de Nederlanders het stadion binnenkomen, is er veel gejuich. Famous Sven Sven. Oh, tall, so beautiful! Ze weten allemaal wie Sven Kramer is, want die is ook heel knap. En dan komen de Koreaanse atleten binnen, ze dragen de herenigingsvlag. Daar zijn de meningen hier nogal over verdeeld. Uh I was angry about it when I heard it for the uh, first time with it. Yeah. Really het staat toch in het begin een beetje het gevoel van... kijk, wij hebben dit zelf helemaal georganiseerd hier in Zuid-Korea. En op het laatste moment komt Noord-Korea daar dan bij. Dat voelde toch niet helemaal eerlijk, zegt ze. Zij vindt het juist een mooi gebaar. Ze is er juist blij mee. We zijn uiteindelijk toch één land, zegt ze. It's really, really good. Is dat ook wat jullie willen, om weer één land te zijn? Ja. Yeah. Helemaal? For peace. For peace. Ja, ze zeggen hier dat ze het mooi zouden vinden. Ook al zeggen zoveel landen, grote landen, van dat moet je niet doen en dat, jullie zullen er alleen maar slechter van worden. Zij zouden het juist wel graag zien. Denken jullie ook na over de gevolgen, de consequenties als jullie weer één land zouden zijn? Bijvoorbeeld op economisch gebied. Want ja, jullie zijn zo'n rijk land en Noord-Korea niet. Misschien in het begin zullen we het zwaar hebben, maar later ja. zal het goed komen en ja. het zal het allemaal waard zijn. For the, like, andere mevrouw denkt er toch weer anders over. Uh, I Zij ziet het juist niet zitten. Ze zegt we zijn gewoon twee verschillende landen nu. We spreken de taal niet. We hebben een andere cultuur. Ah, neusla, en dat was een verslag bij, van Josephine Trey, bij een Zuid-Koreaanse familie dus. Um, nou, daar dus verdeeldheid zelfs binnen dat gezin. Uh, die gevoeligheden rondom de ceremonie is een onderwerp van gesprek uh, daar in Korea. En daarom praat ik erover met onze correspondent Marieke de Vries. Zij is daar, Marike. Ja, je bent daar nu, maar je bent daar natuurlijk het afgelopen jaar heel vaak geweest. Uh, uh, je kent de lading die alles heeft. Wat deed het bij jou eigenlijk toen die sporters gezamenlijk opkwamen? Ja, ik vond het toch wel een uh, ontroerend gezicht, moet ik uh, eerlijk zeggen. Uh, die twee landen die uh, zo verdeeld zijn geraakt... Hè, na die Koreaanse oorlog in de jaren 50... die uh, inwoners die nooit meer bij elkaar kunnen komen... Uh, familieleden die uh, verdeeld zijn geraakt... die maar bij hoge uitzondering tijdens familiereunies... elkaar is mogen zien als dat toegestaan wordt... Nou ja, dat die twee... Um, ja, bevolkingsgroepen in de vorm van sporters, van atleten, nu samen dat stadion binnenkomen. Dat was toch wel ja, een, een bijzonder gezicht, kunnen we toch zeker zeggen. Maar ook wel ontroerend, want alle andere sporters stonden op op de tribunes. Er kwam een enorm applaus ging door ja, het stadion. En dat was natuurlijk ook allemaal een beetje in het ja, in het teken van broederschap, uh, uh, sport verbroederd. Ja, en dat sentiment, dat ging door het stadion. Ook toen ze dus achter die gezamenlijke vlag aanliepen. Want ja. Uh, ja, er is een gezamenlijke vlag uh, waar op de landkaart staat in het lichtblauw van het uh, Koreaanse schiereiland. En daar werd groot voor geapplaudiceerd in het stadion. Maar het was lang niet zo dat alle Zuid-Koreanen daar nou zo blij mee waren vandaag. Nee, um, dat die zus daar zat... van leider Kim Jong-un, al vaker genoemd vandaag. Dat alles bij elkaar. Hoe valt dat eigenlijk in Zuid-Korea? Want het is die toenadering vanuit Moon, de Zuid-Koreaanse leider. Maar steunt iedereen hem? Nee, nee, nee. Niet iedereen steunt dat. Je hoorde het net ook al even in de reportage... Ja. dat mensen zeggen, ja, maar wij hebben onze moeite erin gestoken. Dit zijn onze spelen. En nou zal je zien dat alle landen ter wereld mogen achter hun eigen vlag aanlopen. En wij zijn het enige land dat niet uh, trots onze eigen vlag mag wapperen. Terwijl natuurlijk uh, de spelen in ons eigen land worden gehouden. Er waren vandaag dus ook op verschillende plekken demonstraties van mensen die het er absoluut niet mee eens waren. Die het idee hebben ja, er gebruikt dus ook zelfs dat zware woord voor uh, dat de dus spelen op dit moment gegijzeld worden. Eigenlijk door uh, Pyongyang, door Kim Jong-un die op het laatste moment ja, als een soort kniebuiging naar uh, Zuid-Korea, zei oké, okay, oké, okay, dan komen we wel hè, op uitnodiging van, inderdaad, wat je zegt. Moon Jae in die dat heel graag wilde, die wilde van deze spelen de vredespelen maken. Maar goed, voor de uh, Koreaanse bevolking, de Zuid-Koreaanse bevolking, is dat uh, voor sommigen toch ook wel een stap te ver. Zij zeggen, wij moeten trouw blijven aan onze sterke bondgenoot Amerika. Ja. Er werd dan ook uh, volop gewapperd met de Amerikaanse vlaggen vanmiddag bij die protesten. En ze zeggen, we willen ons absoluut niet laten associëren met dat dictatoriale, mm. marxistische regime in Pyongyang. Daar moeten we ons verre van houden. En dat moet uh, de Amerikaanse vicepresident Pence goed gedaan hebben, want die zat daar ook hè, op die eretribune. En ik weet, jij zat natuurlijk net zoals wij allemaal gefascineerd naar die beelden te ja. kijken, waarbij de Noord-Koreanen ja, ja, op bijna Armlengte afstand van elkaar verwijderd zaten. Uniek beeld volgens mij. He, hebben ze elkaar ontmoet? Is er gesproken? Nou, ze hebben elkaar zeker gezien, natuurlijk. Want je zegt al nou goed, ze zaten echt vlak uh, voor elkaar achter elkaar. Pence zat net één uh, rijtje voor de zus van uh, Kim Jong-un. En dan hebben we het natuurlijk toch over ja, die, die Kim-dynastie uh, en, en, en, en natuurlijk de nieuwe dynastie van de regering Trump. Die wel heel dicht bij elkaar in de buurt kwamen, maar nee, ze hebben niet de hand geschud. Wat de zus van Kim Doon hun wel nog deed met president Moon Jae-in, was ook een bijzonder moment vanavond. Maar Pence heeft dat niet gedaan, hij heeft contact vermeden. Ook voor de openingsceremonie was er een ontvangstreceptie voor eigenlijk alle staatshoofden. Er is Pence wel uitgebreid op de foto geweest met premier Abe van Japan en met president Moon Jae-in, natuurlijk. Maar hij is niet in de buurt gekomen van het tafeltje... waar de Noord-Koreaanse delegatie zich ophield. Dus dat houdt hij nog even op afstand. Hij heeft wel van tevoren gezegd dat hij niets uitsluit. Dat hij niet uitsluit dat hij die delegatie misschien nog ontmoet. Marieke de Vries vanuit Zuid-Korea... over de politieke gevoeligheden daar rondom de ceremonie vandaag. Marieke, dankjewel. Wij gaan naar de situatie op de weg. Waar staat het stil, Edwin? Ja, vooral in de regio Amsterdam. Dat is een nasleep van onder meer een ongeluk op de A9. En er staat nu een kapotte vrachtwagen op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen Afrit Arkel en Sliedrecht. 11 kilometer file met drie kwartier op onthoud. Er is één rijstrook dicht. Nieuws vanuit Den Haag. Want minister Slob, de bonden en PO in actie... hebben daar zojuist een persconferentie gegeven. U hoort het al eventjes in de bulletins van Dorald. Er is een akkoord bereikt over de werkdruk in het onderwijs. En Lars Geerts vroeg minister... Minister Arie Slob, hoe dat akkoord eruit ziet. Het is een heel breed gedragen akkoord om de werkdruk in het primaire onderwijs te verminderen. Daar gaan we de financiële middelen die het kabinet wel al in het regeerakkoord had opgenomen... maar die in de tijd heel ver weggeplaatst worden, gaan we nu naar voren halen. En dat betekent dat men nu al plannen kan gaan maken... dat met ingang van het nieuwe cursusjaar, direct na de zomer, men uh, mensen al kan aanstellen... die aan het werk kunnen gaan of welke keuzes men dan ook maakt om de werkdruk te verminderen. Er is geld voor. Okay, en om hoeveel geld gaat het dan? Vanaf uh, dit nieuwe cursusjaar gaat het om... een bedrag van 237 miljoen euro en dat gaat in de jaren daarna oplopen naar 430 miljoen euro en dat zijn substantiële bedragen waar ook echt iets mee kan gebeuren in de scholen. Ja, wat verwacht u dat ze met dat geld gaan doen? We laten de keuze aan de scholen al moeten ze zich uiteraard wel verantwoorden voor de besteding van deze middelen want het moet ook echt aan het verminderen van werkdruk worden uitgegeven maar ik zou me kunnen voorstellen dat men bijvoorbeeld vakleerkrachten gaat aannemen voor gymnastiek of voor muziek. Op dat moment kan de leerkracht even wat anders gaan doen en dat is een werkdrukvermindering voor uh, voor de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 Nee, dit geld is uh, echt bedoeld om de werkdruk uh, te verminderen. Er is ook apart nog geld beschikbaar gesteld, dit kabinet. Dat kon al met ingang van januari van dit kalenderjaar. 270 miljoen om de salarissen op een hoger niveau uh, te brengen. Dat moet aan de CAO-tafel gebeuren, zoals dat zo uh, netjes heet. Waar wij als Rijksoverheid, ik als minister, niet aan zit. Maar wel de werkgevers en de werknemers. Die zijn 1 februari gestart. Dus die zijn nog maar net uh, begonnen. Nou, ik hoop dat ze heel snel nu tot keuzes uh, gaan komen. Want... Uh, Docenten zouden bij wijze van spreken al in januari extra geld hebben kunnen krijgen. Dus ik hoop dat ze niet langer wachten dan nodig is. Dat geld is er. Uh, Jan van der Ven van PO in actie. Er is een akkoord over de werkdruk. Stond u te juichen toen u het tekende? Nee, we stonden niet te juichen. Daarvoor is er nog veel, veel, veel te veel te doen. Uh, maar ik denk wel dat we een goede eerste stap hebben gezet vandaag met z'n allen. Ja, want wat vindt u er goed aan aan dit akkoord? Nou, wat er goed aan is, is dat in het regeerakkoord staat dat er 10 miljoen euro zou zijn in 2018 om de werkdruk aan te pakken. Uh, omgerekend is dat ongeveer 14,50 euro 50 per school. Daar kun je helemaal niks mee. Uh, en na dit akkoord staat er voor het komende schooljaar 240 miljoen in de boeken. En dat is per school ongeveer 35.000 euro. Ja, je kunt zelf ook rekenen dat dat een verschil is waar we wel mee uit de voeten kunnen. En waar je ook daadwerkelijk wel verschil mee kan gaan maken. Ja, dan is natuurlijk altijd ook de vraag wat is er slecht aan dan dit akkoord.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 Gaat u dat doen door estafette stakingen die u al eerder aangekondigd had? Ja die zijn aangekondigd, die staan al in de stijgers 14 februari en 14 maart en wat ons betreft gaan die ook gewoon door. Uh, tot het moment dat we met z'n allen hebben onderkend wat het tekort op dit moment doet met uh, leerkrachten maar vooral ook met kinderen. Hoeveel duizenden kinderen er dagelijks last van hebben en hoe uh, dat zich in de toekomst zal gaan uh, verergeren. Um, en de enige oplossing daarvoor is uh, ook die salariskloof weg te, weg te werken. En daar voeren we met name ook dus nog actie voor. Nou, nou heeft de minister al gezegd, die 700 miljoen, dat is het enige wat ik kan bieden. U kunt gaan staken, maar meer heb ik niet. Wordt het dan niet zinloos om die stakingen nog te doen? Nee, we, we hebben gelukkig in Nederland niet alleen met de minister te maken. We hebben heel veel respect voor de minister. Want hij doet wat hij kan binnen de bandbreedte die hem geboden wordt vanuit het regeerakkoord. Uh, wat ons betreft gaan we onze pijlen nu ook veel meer gaan richten op de, coalitie, uh, de fractievoorzitters van de coalitiepartij. Want ze hebben wat ons betreft de sleutel in handen om daadwerkelijk iets open te breken of te veranderen. En in de onderkenning dat een lerarentekort een groter probleem is dan dat ze tot nu toe hebben gedaan. Dat zei PO in actie tegen Lars Geerts. En dat ging dus over het akkoord dat is bereikt over de werkdruk in het onderwijs. En we blijven nog even in Den Haag. Want opnieuw is er een prominent lid van Forum voor Democratie uit de partij gestapt. De nummer drie nog wel op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer... na Thierry Baudet en Theo Hiddema. Wilma Borgman in Den Haag. De zoveelste keer dat er iemand uitstapt deze week. Wat is de reden ditmaal? Ja, het is inderdaad de zoveelste. En dat doen niet de eerste de beste uit die partij. De lijstduwer is ermee gestopt. De kandidaat partijvoorzitter doet niet meer mee. Een ander kandidaatkamerlid is eruit gestapt. En twee andere prominente leden... werden dan weer door het partijbestuur gerooieerd. Alles bij elkaar zijn er zo'n 10 tot 20 mensen vertrokken zijn ze bij Vorm voor Democratie en die mensen hebben in grote lijnen toch dezelfde klacht. Ook die eh, kandidaat Kamerlid voor vandaag, van vandaag, Suzanne Teunissen, eh, die zeggen dat de beslissingen in de partij door een paar mensen aan de top worden genomen. Eh, dus ze zeggen dat de partij niet democratisch is. Baudet en een handje vertrouwelingen, die dulden geen tegenspraak. Nou, dat is een pijnlijk verwijt aan het adres van een partij... die juist zegt de democratie te willen bevorderen... met allerlei vormen van inspraak en zo. Maar um, die partij die reageert koeltjes. Ze zijn niet blij, het is jammer, maar het is geen enorme klap. Ja. Jij ziet al die berichten op je afkomen um, na zo'n week. Is, is dat de crux? Uh, gebrek aan democratische drang uh, bij dat, bij, bij dat bij het selecte groepje... Aan de top? Ja, ik denk wat je ziet is een conflict over hoe je zo'n nieuwe partij moet opbouwen. Uh, Vorm voor Democratie groeit hard, heeft inmiddels meer dan 20.000 uh, leden. Mm -hmm. um, de, en die afgehaakte leden, ook uh, Suzanne Teunissen van vandaag... die zeggen dat moet democratischer. Uh, niet alle macht moet berusten bij de partijtop. Er moet ook meer macht naar de regio's. Maar in de partijtop zeggen ze nou juist om te voorkomen dat vorm voor democratie een soort LPF 3.0 wordt... willen wij gecontroleerde groei. Dat is een term die je in die gesprekken steeds terug hoort. Gecontroleerde groei in deze fase... Ik sprak de secretaris van het bestuur en die zegt: Ik sluit niet uit dat het over een jaar allemaal wel democratischer kan. Maar in deze fase willen wij niet 12 provinciebesturen, 60 gemeenteraden. Want dat is een recept voor ellende. En vandaar dat het vanuit Den Haag gecontroleerd wordt opgebouwd. Ja. Of ze het nou willen of niet. Ze zijn het meest besproken op dit moment in Den Haag. De partij lag ook nog onder vuur vanwege vermeend racisme. Is het daar ja. nog over gegaan vandaag? Ja, de, de kwestie van deze week was reactie op reactie op reactie. Het begon allemaal met een kandidaat-raadslid van Forum die zei een tijd geleden al dat er een verschil is in IQ tussen volken. Hij zei, ik had graag gezien dat zwarte hyper, hyperintelligent zijn, maar dat is helaas niet zo. Um, vervolgens uh, kwam vicepremier Ollongren daaroverheen, overheen, die zei dat Baudet van die uitspraak nauwelijks afstand had genomen en dat is allemaal in strijd met artikel 1 van de grondwet, het uh, antidiscriminatiebeginsel. Daarom zei uh, ondanks een vrijdag dat Forum erger is dan de PVV. Nou, toen deed Baudet weer aangifte van Smaat. Uh -huh. En vervolgens stond op dinsdag het Kamerlid helemaal in de krant... en die zei dat er zeker verschil is in EQ tussen Volkeren. Dat riep een heleboel reacties op. En vandaag ook van de vicepremier Hugo de Jonge die Rutte verving. Uh, de uitspraken die uh, zijn gedaan over ras en over IQ, uh, over ja, persoonlijk, ik vind het, ik vind het volmaakt idioot. Uh, maar ieder gebruikt daarin zijn eigen woorden en iedereen kiest daarin uh, wat hij vindt. Uh, maar vooropgesteld een verhaal hè, waarbij de beschermwaardigheid van artikel 1 uh, uh, wordt onderstreept. En ook ja, waarin we uh, elkaar ook aanspreken op het actief bewaken van dat artikel 1. Uh, all men are created equal. Ja, dat is, dat is een, een uit ons hart gegrepen verhaal, zeker. Ja, het voorbeeld dat Ollenken Goos was persoonlijk... zei de jongen, dat vorm voor Democratie. Maar de strekking van haar verhaal was wel degelijk... namens het hele kabinet. Nou, uh, over vorm voor Democratie gesproken... er gingen geruchten dat er dit weekend crisisberaad zou zijn... daar ja. bij vorm voor Democratie. Maar dat wordt ontkend. Er is geen beraad, want er is al helemaal geen crisis, zeggen ze daar. Duidelijk. Wilma, dank je wel. Infried Nieuws en co. Een, een wonderlijke, wonderlijke vondst dan. En het gaat over het schilderij De Bespotting van Simpson. Dat werd jarenlang aangezien voor een kopie van Jan Steen uit de 18e eeuw. Maar het blijkt nu toch een werk van de meester zelf te zijn. Het Mauritshuis in Den Haag heeft het schilderij in een depot in Antwerpen teruggevonden. Verslaggever Joris van der Kerkhof sprak met curator Ariane van Zuchtelen... die tegen de stenen aanliep. Ja, die hangt hier. De, de bespotting hoek. van Simpson. Niet bedacht dat die van steen was. Waarom niet? Uh, dit, dit schilderij komt uit het museum in Antwerpen. Daar was het in depot. En uh, daar was het bekend als een kopie uh, naar Jan Steen. Een uh, 18e eeuwse uh, kopie. Een kopie, niet eens een leerling, maar gewoon later ja, geschilderd. Ja, la veel later geschilderd. Dacht men... En uh, ja, dat zal er wel mee te maken hebben dat uh, mensen niet zo bekend zijn... met die stukken van Jan Steen. Dus je ziet een voorstelling vol met uh, exotische figuren. Uh, Simpson uh, is een bijbelse figuur. Die is net zijn, uh, zijn haar afgeknipt waar, uh, waar zijn kracht in schuilt... en is vervolgens gevangen genomen. Ja, door iets, iets ja. Wie is Simpson dan? Dit is Simpson. Oh, die zit in het midden? Ja, die zit in het midden. Uh, hij is zo krachteloos dat twee kleine kindjes hem uh, in bedwang kunnen houden. En dit is de Lila, En die heeft hem verleid en zijn uh, geheim ontfutseld. En wat was zijn geheim? Zijn geheim was dus dat de, de kracht in zijn haar was was. Hij vocht uh, al decennia lang tegen de Filistijnen. En zij heeft hem verleid en uh, dat geheim ontvutseld dat, dat, uh, dat die kracht in zijn haar schuilde. Uh, hij viel in slaap naar een rijk banket en in haar schoot. En dan uh, knipte ze zijn haar af. Je ziet hier die lokken. Afgeknipte haren van Simpson op de, op de voorgrond liggen. Ja, en wat doet die man achter nou ja, dat man? En, want en die zij is echt pakt hem vast. gemeen. Die, de lila die laat zich betasten door een of andere kerel. Ze telt het geld uit dat ze met haar verraad uh, gewonnen heeft. En ze maakt een enorm opzene gebaar naar Simpson, die haar vol ontzetting aankijkt. Want dat, dat obscene gebaar de is, de is dat de duim en ja. de wijsvinger samenkomen? Ja, dat komen. is eigenlijk een soort vrouwelijke variant van de opgestoken middelvinger, kan je zeggen. Dus in, in de 17e eeuw was dat echt heel grof om dat uh, weer, weer te geven. En zit ze daar een beetje in dat blauwe Maria-jurkje? Uh, ja, het Maria heel mooi te zijn. Ja, dus ik denk dat die voorstelling ook een beetje bevreemdend heeft gewerkt. Dat men niet heeft gezien dat het echt Jan Steen uh, kon zijn. En toen gedacht, nou ja, het lijkt erop, er staat een signatuur op. Die zal wel vals zijn, in de naam Jan Steen. Maar uh, ja, de kwaliteit van het werk is zo hoog. En uh, alle details en de manier waarop de figuren zijn geschilderd. Uh, de type figuren, de gezichtjes. Uh, die keren in, in heel veel schilderijen van Steen terug. En ook de schilderwijze past helemaal binnen het oeuvre van, uh, van Jan Steen. Dus er is eigenlijk helemaal geen reden om uh, aan de toeschrijving te, te twijfelen. En waarom... Hebben ze dat in Antwerpen dan niet gedaan? Want het is een schilderij wat van het Koninklijk Museum voor Schone Kunst in Antwerpen is. Ja, hebben ze er niet je, naar gekeken? Ja, je kunt niet altijd alle, alle... Het is een hele grote collectie. Ze zijn gespecialiseerd in Vlaamse kunst. Je kunt niet altijd alle... alle het is te Hollands. Te, misschien te Hollands. Alle werken die je in bezit hebt goed op, op, op vizier hebben, denk ik. Wat ook leuk is om, te, om aan te wijzen, is het zelfportret van Steen... Ja, linksboven in het schilderij zit een uh, wat dikke man. Ja. Dat doet Steen vaker, hè? dat hij zijn eigen gezicht uh, opneemt in zijn schilderij. En dan lacht hij vaak en dan laat hij zien uh, wat, wat er allemaal gaande is. Ja, want hij zit er ook met zijn hand zo van, kijk maar, ja, kijk, kijk maar, hier gebeurt het hier allemaal. Gebeurt. Ja, precies. Hoe knap ik dit geschilderd ja. heb. Ja. En uh, kijk ook maar even waar, nou ja, waar je voor op moet passen. Hè? Ver, ver, verraad van zo'n zo vrouw, een vrouwenlist, daar gaat het om in, uh, in dit schilderij. Zometeen het flyeren, flyeren voor de gemeenteraad is begonnen. En de kiezer heeft volop keuze. Dat is de conclusie. En na zes uur in Nieuws en Co. Na geweld tussen migranten en extreem rechts... staan de verkiezingen in Italië volledig in het teken van migratie. En dat lijkt voordelig uit te pakken voor de rechtspopulistische partijen.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 Coratio, de beste mensen voor een tijdelijke of vaste invulling. Kijk op ambitie- en administratie.nl Het is uh, half zes, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws door Radmegens. Het kabinet en de bonden zijn het eens geworden... over vermindering van de werkdruk in het basisonderwijs. Voor het komende schooljaar krijgen de scholen 237 miljoen euro... om extra leraren, klasassistenten of conciërges aan te nemen. Over de salarissen is nog geen akkoord bereikt. Daarom gaan de stakingen door.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 Altijd wel natuurlijk. Altijd wel, maar... ligt ook aan waar je van houdt natuurlijk. Ja, en dit is weekend is een beetje uh, van alles wat. We hebben morgen een... Uh, nou, laten we eerst beginnen bij, bij de nacht. Ik denk dat die meest droog is, er kan wel wat mist uh, ontstaan. Er is niet zo heel veel sneeuw uh, uh, gevallen. Ik had al niet enorm veel in de verwachting gisteren, maar het is nog minder geworden dan dat, er, uh, dan dat ik uh, Bijna verwacht niet zelf eigenlijk. had. Nee, het is echt heel weinig. In ja. België viel ietsjes, uh, ietsjes meer... En uh, maar dat, dat is gunstig. Aan de andere kant kan het wel lokaal leiden tot gladheid. Want vanavond gaat de temperatuur op een aantal plaatsen toch alweer onder het vriespunt in opklaring. kan de weg natuurlijk ook onder het vriespunt duiken. En dan kan het weer glad uh, worden. Dat voor de nacht. Morgen overdag, denk ik, op de meeste plaatsen droog. Uh, vrij veel bewolking. Um, als er mist is ontstaan komende nacht, dan kan het op sommige plekken wel du even duren voordat dat uh, weg is. Maar later breekt de zon ook wel wat uh, door. Er wordt 4 tot 6 graden, niet al te veel wind. Maar in de avond gaat de wind toenemen. Eigenlijk op nadering van een nieuw neerslaggebied wat over gaat trekken. Wat waarschijnlijk in eerste instantie een beetje sneeuw of natte sneeuw oplevert. Daarna weer gevolgd door regen. Dat trekt zondag dan weg. En zondag overdag hebben we vooral te maken met een paar winterse buien. Ja. Een beetje dan, van alles. Een beetje van alles wat. Dus ja. het gaat op vijf. En dan is er wel meer wind. Dus voor het gevoel op zondag echt een heel stukje kouder dan op zaterdag. Duidelijk. Willemijn, dankjewel. Hoe gaat het op de weg met de vrijdagavondspits? Edwin. En nog steeds de meeste vertraging op de wegen rond Amsterdam en Haarlem. Op de A9 ook maar richting Diemen tussen Bad Overdorp en Afrit AMC. 10 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Sliedrecht. 12 kilometer met bijna een uur op onthoud. Dan we een vrachtwagen met pech. Eén rijstrook is daar dicht, verkeer richting Rotterdam. Kan omrijden via de A27 richting Breda, dan de A59 en de A16. Op de A208 Haarlem richting Velsen, tussen Haarlem en de aansluiting met de A22, een half uur. En op de N202 Amsterdam richting IJmuiden, tussen Spaar en, en de aansluiting met de A22, 20 minuten vertraging. Nu bij Centraal Beheer, de aansprakelijkheidsverzekering voor ZZD'ers.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 De inschrijving voor de gemeenteraadsverkiezingen is gesloten. Dus we kunnen de balans op gaan maken. Er hebben zich flink wat nieuwe partijen aangemeld... die zich vooral richten op diversiteit en de multiculturele samenleving. Mark-Jerop Invisser Visser die heeft zo'n nieuwe partij gevonden in Almere. Ik verkoop niets, hoor. Glenn Lewin is de nummer 2 van de nieuwe partij WSTAV. En WSTAV, dat staat eigenlijk in het kort voor... Wij staan voor en Glen Lewin is aan het flyeren in het centrum van Almere. Uh, dit zijn de flyers en er staat, uh, er staat heel veel op over ons de jongste politieke partij van Almere met een nieuwe stijl en een andere vlag. En er staat uh, diversiteit. Met alle vlaggen erop. Diversiteit. Diversiteit, ja, duidelijk. Ja. Ik heb een Surinaamse grootmoeder. hè. Kijk eens aan. Ik ben de enigste witte in huis. Dat is mooi. Ja. En u bent hier geboren? Nee, ik ben in Jakarta geboren, ja, in, in Indonesië. En uw moeder is in Suriname geboren? Mijn moeder is nog in, Indone in Suriname ge geboren, maar ik ben in Indonesië geboren. Ja, Het aan... mooie van is, is dat u eigenlijk een iemand bent van de tweede generatie. of Ik, ik voel me een eigenlijk een blonde Indo... want ik heb 15 jaar in Jakarta gewoond. Eens, ik spreek ja. vloeiend Maleis. Volgens de Nederlandse begrippen... want uw moeder komt uit uh, een ander land... is er iemand van u in Nederland geboren? Nee. Nou, dan bent u eigenlijk bent u een, een iemand van de ja, eerste generatie. Ja. Meneer Lewin, die meneer net die had een kwart Surinaams bloed in zich. Ja. En hoe is dat bij u? Ik heb, uh, mijn vader komt uit Suriname. Mijn moeder komt ook uit Suriname. Ik ben in Suriname geboren maar ik ben nog nooit een Surinamer geweest op papier. Ik ben altijd Nederlander geweest. Ik voel me ook Nederland, omdat ik hier opgetogen ben... en ik heb hier gewerkt en ik voel me echt betrokken in dit land. De meeste van uw partijgenoten, van de partij WSTAV... Ja. dat zijn ook Nederlanders natuurlijk. Dat zijn allemaal maar Nederlanders. Maar toch hebben ze allemaal op de een of andere manier... een soort migratieachtergrond? Nou, u uh, moet zeggen dat ze allemaal... Um, eigenlijk praten we dan over de eerste en de tweede generatie. Ja. En dat betekent dus dat mensen... Uh, die een ouder hebben die in Suriname of in de Antille of in de Marokko geboren is... dat ze eigenlijk, um, uh, eigenlijk hier als ze worden bestempeld. En mijn kinderen die zijn hier geboren, dus ze zijn Nederland. En ik vind het wel heel jammer dat deze kinderen vaak, heel vaak moeten, uh, moeten zoeken waar ze eigenlijk thuis horen. Als je bijvoorbeeld kijkt dat mensen, bijvoorbeeld jongeren die, uit, uh, die hier geboren zijn en die uit Marokko komen dat er gezegd wordt, ja, ga terug naar je eigen land... terwijl ze hier geboren zijn. Dat vind ik een beetje krom. En dat willen wij eigenlijk tegengaan in deze maatschappij. Wij willen zorgen dat alle mensen die hier geboren zijn... en natuurlijk ook hier wonen en hier iets hebben... dat ze ook als volwaardige burger gezien worden. We zijn dus in Almere... De plaats waar de PVV de grootste partij is... met acht zetels in de gemeenteraad. Maar het gemeentebestuur, daar vinden we de PVV niet in. Het gemeentebestuur wordt gevormd door vijf andere partijen. D66, de Partij van de Arbeid, de VVD, Leefbaar Almere en het CDA. Ja, nummer drie is zojuist ook gearriveerd. Finaida Snow, hallo. Ja, mevrouw Snow, laten we eerlijk zijn. Het is wel de zoveelste partij in Almere, hè? Ja, dat klopt. Maar ik denk dat we het ons toch kunnen onderscheiden... op het gebied van diversiteit. Groepen, uh, wij merken dat uh, vele politieke partijen... zich uh, vaak richten op een bepaalde groep. En wij staan er gewoon voor iedereen. Dat is het verschil. En u kunt dat niet vinden bij een van de bestaande partijen... hier in de gemeente? Nee, toch niet. Op een gegeven moment hoor ik toch uh, bepaalde leiders dingen roepen waarbij ik toch de conclusie kan trekken dat ze er niet zijn voor iedereen. Fina Ida Snow was dat, van de nieuwe partij WSTAV in Almere dus... in gesprek met Mark Robin Visser. Ik praat erover door met Floris Vermeulen... hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer Vermeulen, in het, in het onderzoek worden een heleboel partijen... op één berg gegooid. Allemaal partijen met een totaal andere achtergrond. Dat is juist het punt van die partijen, dat horen we zojuist ook. Toch, um, is er een algemene noemer te vinden... waar deze partijen onder te brengen zijn? Ik zou ze benoemen als multiculturele partijen. Uh, ze worden soms ook genoemd uh, migrantenpartijen, maar dat lijkt me onterecht. Want dat zijn ze al lang niet meer, natuurlijk. Precies, de mensen die hier actief zijn, dat zijn mensen die hier geboren en getogen zijn. Um, en ook een punt maken van het feit dat ze juist niet weggezet willen worden als migranten. Oké, okay. multiculturele partijen, houden we dat aan? Um, die groei, hoe groot is die groei ten opzichte van uh, zeg vier jaar geleden? We zien ze dus veel meer. Ik heb niet de exacte cijfers in allerlei verschillende steden. Maar we zien toch wel dat uh, Denk bij de vorige parlementsverkiezingen. een doorbraak was. En uh, die zorgt voor veel meer aandacht en mogelijkheden bij, uh, bij dit soort partijen in allerlei steden. Hm. Is, het, is het met name Denk die uh, meer opkomt in verschillende gemeentes? Denk is wel de meest zichtbaar, inderdaad. Ja. Maar je ziet andere partijen, NIDA in Den Haag en Rotterdam. En andere kleinere partijen in de verschillende gemeentes in, in heel Nederland. Ja, in heel Nederland, zegt u? Want uh, ja. veel mensen zullen snel aan de randstad denken. Zijn er ook in, uh, partijen in opkomst in andere delen van het land? Zeker. In, in steden in, in het oosten van het land waar je grotere concentraties van mensen met een migratieachtergrond. dan zie je dit soort partijen opkomen. Hm. Um, maar het is uiteraard vooral in de randstad waar dit het meest uh, zichtbaar is. Uh, u weet ook wat de behoefte is he, van, van die partijen en waar, waar het uit voortkomt. He. Wat is nou het voornaamste uh, waarom die partijen worden opgericht? Um, voor een belangrijk deel heeft het te maken met het feit... dat veel mensen zich niet meer herkennen in de bestaande politiek, bestaande partijen. Um, en mensen met een migratieachtergrond vooral. En die hebben het gevoel dat, ze, dat deze partijen niet opkomen voor hun belangen. Um, en dat ze eigenlijk de afgelopen jaren op een aantal hele belangrijke punten... Um, ja, hun niet vertegenwoordigd hebben. Nee, want ik denk al snel aan de Partij van de Arbeid. Traditioneel een partij waarbij uh, veel mensen met een migrantenachtergrond, zal ik het toch maar even zo noemen, zich ja. thuis bij voelden. Hè? Komt het met name door het verlies van de Partij van de Arbeid? Nou, daar zie je het meest duidelijk inderdaad. Dus dat was al altijd de belangrijkste partij voor deze groep. Um, maar bij, ja, je ziet dat een beetje bijvoorbeeld bij de discussie rondom het ritueel slachten, was een goed voorbeeld. Mm -hmm. Waarbij veel uh, kiezers uh, met islamitische achtergrond het idee hadden, ja, wat, wat doet mijn partij nu opeens? Uh, neemt standpunten in die totaal niet overeenkomen met wat ik belangrijk vind. Uh, en zijn toen uh, gaan nadenken over allerlei andere thema's. Een is natuurlijk ook de hele discussie... rondom uh, het anti discours anti-migratiediscours, uh, discriminatie. Dat zijn belangrijke thema's waar zij het gevoel hebben... dat partijen als Partij van de Arbeid niet uh, goed opkomen voor hun belangen. Nee, dus ook een reactie um, op de opkomst van uh, de partij uh, van Wilders PVV... Forum voor Democratie? Ja, absoluut. Ik denk dat je dit echt moet zien als een reactie daarop. Um, en, en dat is Koer, dat heeft natuurlijk al uh, nou, heel lang in Nederland, jarenlang. En je ziet dat uh, ja, dit is eigenlijk de moment is waarop deze groepen zeggen... van we gaan het zelf uh, ja. Bepalen. We gaan zelf ons organiseren. Verbondenheid is dan een woord dat ik veel zie terugkomen... in de, in de plannen van deze partijen. Terwijl dat ja, toch ook enigszins een paradox schept, zou je kunnen zeggen. Want um, ja, iedereen splitst zich maar op in, in kleine groepjes. Ja, nee, het is wel een dilemma, denk ik. Voor, ja, niet op korte termijn. Ik denk dat de, de achterplan van deze partijen... vooral uh, ja, wacht op een heel hard geluid. Een, een duidelijk geluid tegen wilders, tegen discriminatie... En of dat dan wel of niet uh, verbindend is, dat is dan minder belangrijk. Hm. Maar op lange termijn is het natuurlijk wel zeker een, een kwestie... waarbij je zegt, ja, dat worden toch relatief kleine partijen... Um, die uh, op een aantal thema's toch zeker zullen moeten gaan samenwerken... Um, met die bestaande partijen die ze nu zo hard aanpakken. Ja. Uh, bereiken die partijen ook een, een andere groep... die eigenlijk wellicht door partijen in het verleden niet bereikt werden? Ja, het lijkt erop dat deze partijen vooral ook populair zijn onder jongeren... Uh, je ziet in, uh, in wijken als Amsterdam Nieuw-West bijvoorbeeld... dat uh, tijdens de laatste parlementsverkiezingen... Uh, veel meer mensen actief waren geïnteresseerd in politiek. Dus je ziet echt dat het een soort van uh, ja, emancipatieproces zich plaatsvindt... in deze gebieden en dat mensen veel meer gaan nadenken. Dus dat, daar, daar zorgen deze partijen zorgen er absoluut voor. Duidelijk. Floris Vermeulen, hoofddocent politicologie... aan de Universiteit van Amsterdam. Dank u wel. Dan de files, waar staat het stil? Edwin Gerritsen. Ja, met name in de regio Amsterdam. Dat is een nasleep van uh, ongelukken. En op de A15 Nijmegen richting Rotterdam staat nog steeds een kapotte vrachtwagen. Tussen Alfred Arco en Sliedrecht. Drie kwartier vertraging. De rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Het verkeer richting Rotterdam kan nog omrijden via de A27 richting Breda, en dan de A59 en de A16. Muziek, we hebben een band te gast vanmiddag. Het is hier behoorlijk druk in de studio van Nieuws Co. Penny Lane, geformeerd rond zangeres Penny Lane Krebbers. Volgende week zondag presenteren ze in Luxor in Arnhem... hun nieuwe plaat Still Waters Savage Waves. En daarvan gaat ze vanmiddag alvast iets laten horen. Voor het eerst op de radio volgens mij Penny Lane Krebbers... en bandleden Bert de Jonge, René Posma, Matthijs Budding en Henry Zoetbrood. Welkom allemaal. Um, we gaan gelijk uh, luisteren, praten we zo meteen eventjes. Wat ga je spelen? Without remorse. <tied> de applaus, maar uh, wel gemeend. Um, hier in de Nieuws- en Co-studio Penny Lane. Um, without remorse hoorden we, Penny Lane. Um, ja, zo'n schrijfproces dat duurt altijd eventjes. Klopt, ja. Uh, dus ik durf nu wel te vragen, want ik, ik hoor wat liefdesverdriet. Ja. Is het verwerkt? Ja, absoluut. Ja? Ja, het gaat heel goed met me. Is het helemaal zonder remorse dus nu? <laughs> ja, absoluut. Want het gaat er veel over hè, op je nieuwe plaat. Ja, de liefde. Ja. Is het ja. therapeutisch bijna, zo'n plaat schrijven? Ja. Ja. En, en het werkt ook? Uh, ja, ja. Nee, je stelt goed vrij. Ik kan heel kort zijn. Ja, ja, nou, dat dankjewel, klopt. Penny Leen. Ja, nee, nee, we praten gezellig. nog verder hoor. Maar... Nee, maar nee, dat klopt. Dat is echt, uh, ja. Het brengt je wel weer op de been, dus eigenlijk. Ja. Ook. Het is niet zozeer dat ik het nodig heb... maar het is wel zo dat dat, dat natuurlijk zo'n onuitputtelijke bron is... waaruit je je inspiratie kunt halen. Dus ja, dat, ja. Dat, ja. En, en als je ook genoeg meemaakt, dan gaat dat vanzelf. Ja, precies. Het is eigenlijk een blessing in disguise. Zo al die is liefde. burden is het, ja. Um, uh, still waters, savage waves. Ja, Ik vertaal het, maar volgens mij is het geen bestaande uitdrukking al. veel, Maar nee, ik, ik, ik schat het zo in bedacht, als... Ja. Ja, uh, uh, stille wateren, diepe gronden, zoiets? Nou, stille wateren en, uh, en woeste golf eigenlijk. Dus dat is uh, wie ik ben. Ah oh ja, wat, wat, wat zegt dat dan? Nou, dat ik aan de ene kant uh, die still waters... Uh, dat, dat ik heel rustig kan zijn. Mensen geloven het niet echt vaak. Maar nee, mij ik kan ik, inderdaad ik heel ik erg... Kijk even naar de band. Klopt dat? <laughs> nee. Ze ja, dus schudden allemaal nee. nee, ja. nee ja. Nou ja, zie, daar heb je het al. En, uh, maar die Savage Waves, de, de, de, de passie... En, en het wilde, grootste en meeslepende... dat heb ik ook heel erg. Maar ik ben aan de andere kant ook gewoon... soms maar gewoon heel klein en rustig. Ja. En, en, en hoe, hoe breng je dat dan samen? Nou, in deze plaat, hè? Ja, ja, oké. Okay. Nee, snap <laughs> ik. Ik ken jou als, als, als zangeres die behoorlijk wat naam had gemaakt... al in de, in de jazz. Soul Scene, ja, funk-repertoire ook. Ja. Saxofonisten, dat wist ik ja. overigens niet... maar dat, dat geeft al een beetje aan waar je vandaan komt. Mm -hmm. Dit is heel wat anders. Wat, ja. wat, wat deed je de koers wijzigen? Um, eigenlijk dat ik... Dat ik ja, het ging heel natuurlijk... De, de vorige band, uh, daar waren we mee gestopt. Het was uh, niet zozeer met ruzie, maar dat was gewoon: de, de, het was klaar. Het was, was, was mooi geweest. En toen ging ik nadenken over wat ik verder wilde gaan doen. En wa waar ik, welke kant ik op wilde. En het was eigenlijk heel natuurlijk uh, dat het dit zou zijn. En ik heb ook niet een muziekstijl uitgekozen of zo. In de zin van: Nou, dat ga ik maken. Maar dat is gewoon: ja, het dit ging is zo. mijn muziek. Dit is, dit is, ja, dit is gewoon wat ik, wat ik maak en wat ik mooi vind. Overdaad, is dat iets waar je, uh, wat je vaker in het leven. Um, nou ja, je overkomt. Want, Overdaad. Nou ja, er zitten hier alweer veel muzikanten. Oh, ah. maar, maar voor de plaat hebben we er ook nog eens een keer... Uh, ja. ik moet even kijken, 30 muzikanten ja. meegedaan. Ja, ja, kan je slecht kiezen? Dan... Of, uh, ja, nou, ja, heb ja, je gewoon ja, heel ik... veel vrienden in de muziekwereld? Ze wilden het klein houden. Ze het klei ja, dat zegt, zegt de toetsenist heel vaak. Van, ja, je wilde het toch klein houden. Maar ja, qua sfeer is de, is de plaat gewoon wel heel klein. Alleen ik heb uh, inderdaad... Uh, ik wilde het gewoon echt helemaal goed doen. En helemaal doen zoals ik het graag wilde. En uh, ja, toen dacht ik, nou ja, als het kan, dan, dan doen we het zo. Ja. Prachtig resultaat. Um, jij gaat nu nog een liedje daarvan spelen. Of ja. jullie allemaal. Uh, help Me. Ja. Meer ellende, denk ik. Ja, maar... dat, is, dat is echt verschrikkelijk. Ja, help me is Prachtig een... ingepakt dan. Ja, dat, dat hoop ik. En uh, op de plaats zing ik het met Mark Lennon. Uh, de zanger van Venice. En vandaag doe ik het met Henry Zoetbrood. Dat is de zanger van de Living Room Heroes. Van... Uh, welke band er ook nog eens een uh, nieuwe plaat uitkomt hè Henry, toch? Ja. Wanneer was dat ook alweer? 1 april. 1 april. Kijk je het is geen grap. Ik en, zou gewoon lekker gaan zingen hoor. En hij is vandaag is die uh, is die Mark <lacht> Lennon. <lacht> Wie was dat. Penny Leen hier in de studio bij Nieuws Co. Um, jullie staan, zoals ik al zei, volgende week zondag met het nieuwe album in Luxor in Arnhem. Ja. Daar zijn nog kaarten voor volgens dat mij. Dat klopt, ja. Ook nog weinig. Een, nog andere plekken ergens? Voorlopig alleen Luxor. Luxor. Dus allen rennen ja. naar Arnhem. Penny Leen, dankjewel voor je komst hier naar de Nieuws Co studio. Zometeen na zes uur, uh, over drie weken zijn er verkiezingen in Italië en die worden steeds meer beladen door spanningen tussen migranten en extreem rechts. Zometeen. Dus in Nieuws Co. Tot zo.